Niet naar schaliegas geboord gaat worden. VVD-kamer het leegte is verbaasd omdat er nog verschillende onderzoeken lopen en minister Kamp neemt pas rond de zomer een besluit. Samson was eerder niet tegen de winning van schaliegas. De Nederlandse zwemsters hebben bij de WK-korte baan in Doha goud veroverd op de 4x200 meter vrije slag. Inge Dekker, Femke Heemskerk, Ranomi Krooij Jojo en Sharon van Rouwendaal vestigden een nieuw wereldrecord. 7 minuten 32 seconden en 85 honderdste. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog, bij 1 tot 3 graden onder 0. Morgen overwegend droog en 1 tot 3 graden boven nul.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 FM. Ja. Oeh. Ja. Yeah. Ah ja. Yeah. Cool. Sexy als ik dans.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 Sexy als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo hard ik voel me sexy als ik dans, gooi ja ja, handen swingen, je hebt er zo lekker dat ik er te gaan Sexy als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo hard ik voel me sexy als ik dans, gooi ja je handen swingen, je hebt er zo lekker dat ik er te gaan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 judge and jury. What's the story? I can't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 give you all there's something about you Your body fits a mile like a glove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 Het kabinet gaat door met het onderzoek naar het winnen van schaliegas. Afgelopen dag sloot regeringspartij PvdA het boren naar schaliegas uit. Maar volgens premier Rutte verandert dat niets aan het onderzoek. Het kabinet brengt momenteel de voor- en nadelen en de mogelijkheden van schaliegas in kaart. Op basis daarvan komt het kabinet volgend jaar zomer met nadere voorstellen. 17 Amerikaanse staten klagen president Obama aan vanwege zijn immigratieplan. Door de hervormingen komen bijna 5 miljoen immigranten in aanmerking voor een voorlopige verblijfsvergunning. Obama presenteerde eind vorige maand zijn plannen als een presidentieel decreet waarmee hij het congres passeerde. Dat deed hij omdat de republikeinen eerder lieten weten de hervormingen te blokkeren. De vooral republikeinse staten vinden het besluit van Obama onwettig. In New York is een blanke politieman door een onderzoeksjury vrijgesproken voor de dood van een zwarte man. Het slachtoffer Eric Garner overleed onderweg naar het ziekenhuis nadat hij door zeker vier agenten tegen de grond was gewerkt. Hij was aangehouden voor de illegale verkoop van sigaretten. Burgemeester de Blasio vraagt de New Yorkers vreedzaam op de uitspraak te reageren. De advocaat van de familie Garner is onthutst over de uitspraak. Honderden New Yorkers zijn niet blij met de juryuitspraak en zijn de straat op gegaan uit protest. Het internationale antidopingbureau WADA heeft onthutst gereageerd op de Duitse documentaire over de